Mautschreurs met het NOS Journaal. De directeur van FC Twente moet vertrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de KNVB en de gemeente Enschede. Daarin staat dat directeur Gerard van den Belt niet meer geloofwaardig is... na alles wat er de afgelopen drie jaren is gebeurd bij Twente. Zo zou de KNVB onjuist zijn ingelicht over transfers. Verder staat de club financieel aan de rand van de afgrond. De Syrische burgerjournalisten die gisteren zeiden dat acht Nederlandse jihadisten zijn geëxecuteerd door IS houden vol dat het bericht klopt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten noemde het eerder vandaag een vals gerucht. Maar de burgerjournalisten in de Syrische stad Raka blijven bij hun bewering. Ze houden ook vol dat de groep waarin de Nederlandse jihadisten zaten gevangen wordt gehouden door IS. Rotterdam wil de komende jaren af van 20.000 goedkope huurhuizen. Meer dan de helft wordt gesloopt. Volgens wethouder Snijder hebben sommige wijken in Rotterdam te veel goedkope huurwoningen. En daardoor kunnen bewoners niet doorgroeien naar duurdere woningen. Rotterdam wil onder meer op de plaatsen waar wordt gesloopt 36.000 huizen bouwen in het midden- en hogere segment. Het aantal dierproeven in ons land is gestegen. In 2014 waren het er ruim 620.000, 95.000 meer dan in het jaar daarvoor. Staat in het jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er werden vooral proeven gedaan op muizen, kippen, vissen en ratten. Proeven op paarden en sommige apensoorten namen juist af. Prinses Alexia is ontslagen uit het ziekenhuis in Oostenrijk... waar ze is geopereerd aan haar been. Ze brak afgelopen weekend haar rechter bovenbeen bij het skiën in leg. De tienjarige Alexia is door haar ouders opgehaald. Het gaat goed met haar. Wel zal de prinses nog een tijdje op krukken moeten lopen. Het weer vannacht kans op een bui. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Morgen is het wisselvallig, met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt ongeveer zeven graden. Donderdag weinig verandering.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 Your hat, the way you sip your tea, the memory of. Our The way you changed my life Stuart, they can take that away from me. Eh, als laatste stuk van de vorige eh, serie voor, de, voor het nieuws draaide ik Chris Barber, maar die werd ruw weggemaaid door het nieuws. En eh, dat ga ik goedmaken door Chris Barber nog een keer te laten horen in een ander nummer. Eh, Barber speelt nog steeds de Sterren van de Hemel, treedt nog in heel de wereld op met zijn orkest wordt in april 86, maar uh, doet alsof er niks aan de hand is. En zijn geheim is dat hij door de jaren heen... altijd zijn orkest op pijl heeft gehouden met modern, modernere spelen... Uh, andere uh, stijlen. Uh, hij heeft nu een band van elf man... waardoor hij goed uit de voeten kwam met allerlei stijlen. Hij heeft dubbele gitaarbezitting, uh, heeft allerlei foefjes toegepast om... Uh,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 the great Confucius said, girl and boy who will have wedding day. Chop suey, Chow mein, tofu, and you. I've got a feeling tonight that we'll be pretty clever if we we'll ever get together with chop suey, Chow mein, rice and tea, shoes and rice, and you and me. Chop suey, Chow mein, young one, tofu, and you.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 Now we can even have sub-gum Shoes and rice and you and me. And baby, I bought a little egg focaccia tori? Chop, sui, chow, min, young one, two, four, and you. Chop, Louis Prima en Keely Smith. Onmiskenbaar, ook een hele eigen stijl. Het is raar, maar misschien zijn er mensen die het met me eens zijn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 Kees Schramer, de man met de pijp. Hij uh, speelde ook een tijdje hemmend in Casey in the Pressure Group. Maar uh, het grootste deel van zijn bestaan heeft hij uh, gespeeld als jazzpianist. Hij is nu afscheid nemen van het publiek. Onze pijprokende Kees Schramer. Uh, deze maanden toert hij nog een beetje door het gooi, en dan, is het, uh, dan neemt hij afscheid als pianist. We gaan nu het Rosenberg trio horen met Eddy op de percussiekees, schermpiano en Frits Landersbergen op de drums in een, uh, een stuk en dat heet Guitar Boogie.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 eating the town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 De pianist Rob Agerbeek. En het stuk dat ik laat horen... dat is de St. Louis Blues Boogie. Gespeeld door de Dutch Jazz Giants.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 En dat is een, een nummer Sweet as beer Meat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.